Ben jij de volgende postcode winnaar? Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.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 Goedemorgen exact 9 uur, het Q-music nieuws van Nu.nl Krijg je van Anne -Marie. Goedemorgen, de Tweede Kamer debatteert vandaag voor het eerst... met de nieuwe premier Jetten. Hij leest eerst de regeringsverklaring voor... waarin de plannen van het nieuwe kabinet staan. Daarna mogen alle partijen hun mening geven. Uh, Jetten is premier van een minderheidskabinet... en moet vooral deals zien te sluiten met de oppositie... om een meerderheid te halen voor de plannen. Het debat begint straks rond half elf. Het gaat morgen ook nog door. Tientallen steden en dorpen doen mee met een proef met noodsteunpunten. Zo'n punt is een plek waar je informatie kan krijgen... als er bijvoorbeeld door een crisis voorzieningen zoals stroom of water uitvallen. De burgemeester van Apeldoorn, waar ook wordt geoefend met een noodpunt... vertelt waarom het zo belangrijk is om hiermee te experimenteren. Als je echt een wijk hebt, misschien met tien straten... die echt geen stroom meer hebben en geen water, wat gebeurt er dan? Nou, dan kun je wel bellen, maar als het er niet is, dan is het er niet. En als dat ook nog meerdere dagen aanhoudt, dat zullen we echt moeten leren wie we dan nodig hebben. Zei hij bij de NOS, uiteindelijk moet iedere buurt zo'n steunpunt krijgen. En president Trump heeft vannacht zijn jaarlijkse State of the Union gehouden. Een toespraak die vergelijk is met onze troonrede. Trump vertelde onder meer hoe goed het gaat met de economie. En dat komt dan vooral, vooral door hemzelf. Because we finally have a president who puts America first. I put America first. I love America. Ja, volgens de Democraten zat de toespraak ook vol met leugens. Trump maakt het leven van de Amerikaanse burger helemaal niet beter, zeggen ze. Maar ook uit onderzoek blijkt dat Amerikanen helemaal niet zo tevreden zijn... met het beleid van Trump. Er het afgelopen weekend reden op Schiphol twee KLM-vliegtuigen tegen elkaar aan. En daarbij ontstond schade. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt volgens NH Nieuws nu wat er misging. Want op de grond gelden strikte regels voor vliegtuigen. Bij die botsing vielen geen gewonden. Het weer nog van de Plaza. Overal de zon zometeen. Het wordt 16 tot 19 graden. Vrij rustig hoor op de weg, twee vertragingen langer dan een kwartier. En dat is op de A16 naar Rotterdam. Je komt in 7 kilometer tussen Ridderkerk Zuid en de Van Bridenoordbrug met 37 minuten. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorchestel 5 kilometer 18 minuten. Hey! Marieke. Ja, goedemorgen zometeen spreken wij Kjeld Nuis. Ook uh, Offenbach komt eraan en eerst Morgan Wallen. Dit is Love Somebody.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 Mm-hmm. Black Music en Miles Away. Goedemorgen, 8 over 9 op woensdag de 25e van februari. Je luistert naar show 1589, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Wist je dat ik echt een beetje een uh, cultuurschok heb... sinds dat ik terug ben uit Milaan? Klinkt echt, echt heel aanstellerig. Maar sinds dat ik terug ben... Ja, ik dacht gisteren. Misschien moet ik gewoon bij de plaatselijke bowlingvereniging gaan kijken om een sportwedstrijd te zien. Weet je oh. wel? Met mijn oranje aan je vlaggetje. Gewoon, ik, ik word van wakker en Ik denk oké, okay, naar welke wedstrijd gaan we zo meteen. Je bent een beetje verslaafd geraakt aan de, aan de adrenaline. Ja, en ook, ook wel no. de, de emoties die erbij horen. Ja, en dan ben ik niet eens atleet, weet je wel. Dan ben ik slechts toeschouwer. Ja, ik begrijp het. Olympische Spelen zitten erop en wij doen er echt alles aan om de afterparty zo lang mogelijk te laten duren. Wij hebben contact met iemand die in zijn padjas, lekker aan zijn ontbijt zit. Ik ja. zou zeggen, zet vooral RTL 7 aan. Aanschouw, Kel. Hoi, Kjelt, goedemorgen! Goedemorgen, hoor. Kjelt, Matti heeft jou natuurlijk uitgebreid ge gesproken in Milaan en die heeft jou al kunnen feliciteren. Maar voor mij is dit de eerste keer dat ik jou weer spreek na de Spelen. Want ja. ik heb zo van jou genoten, ik heb zo ontzettend naar mijn televisie toestaan. Gillen, echt gefeliciteerd. Dankjewel. Dat is uh, super gaaf. Hé hey, uh, Kjelt, je bent gisteren op uh, bezoek geweest met uh, de rest van de atleten bij uh, Willem, Alexander en Maxima bij het Koningshuis. Hoe was het daar? Uh, heel erg leuk. Het was uh, vrij ontspannen, moet ik zeggen. Het is toch altijd wel weer spannend als je daar wordt uitgenodigd. En dan, uh, ja, het is niet een alledaagse uh, bezoek natuurlijk. Dus, uh, maar ze laten jou zeker op je gemak voelen. En het was, uh, we hebben we ook wel weer genoeg gelachen. Hé, hey, en dan, uh, dat zag ik op jouw Instagram. Dan kom je op een gegeven moment ook terug bij jou in de straat samen met uh, Joy. En dan worden jullie echt helemaal onthaald. Hoe is dat dan? Ja, dat was echt gek. Ik heb, ze hebben het, ik moet eerlijk zeggen, vier jaar geleden ook gedaan, maar dit was uh, zeker net zo gek. Uh, er was ook nog een DJ in de straat, die had al zijn, zijn, zijn torens gebouwd met speakers, dus ik hoorde al, ik dacht, wat is dit? Dat was al zo raar dat, dat mijn buurman op TIAF stond. We kwamen natuurlijk met een, een bus terug. Ik zat met, uh, met de Short Track boys Zaten we in de bus, terug van het paleis naar Heerenveen. En toen stond ik op 10 of en toen stond in één keer mijn buurman daar, wat ik echt al heel raar vond. Ja, ik hoorde dat jullie geen vervoer hadden en uh, kom maar bij mij in de auto, oké, okay, prima. <laughs> En toen op de hoek van de straat stonden al superveel mensen met vlaggen. Zo dacht ik, oh jezus. Maar het was heel gaaf. Ja. Het was vuurwerk, rookvlaggen. Dat was superleuk. Heel leuk. Ik had waar ik ook zo van heb genoten. Jij ja, sprak Mattie in Milaan En toen ging het er ook over dat Jax jouw zoontje erbij was in uh, Milaan. En dat hij ook ja, dat jij hem zo enthousiast dat je hem nog nooit zo enthousiast had zien nee. uh, toejuichen, nee. eigenlijk. En dat hij dat ook nog probeerde bij jou te komen. Maar dat die, dat, hij mocht die tunnel niet Ach. in. Die, dus dat was nog gelijk. Dat vond ik echt. Dat, dat ging echt mijn moeder hard bijna van, van bloeden. Hoe? Ja. Hoe was het om, uh, om, om de spelen te beleven door de ogen van Jax? Oh, dat is echt. Uh... Nou, gelukkig heb ik niet me ervan van de wijs laten. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb, ik heb hem uh, voor mijn 1500 al gezien. Zat hij met mijn ouders op de tribune en met uh, mijn broertje en met familie, vrienden uh, naar de team pursuit van Joy te kijken. Daar ben ik gaan kijken. Toen ben ik even bij. Ik heb ze heel even kort opgezocht. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, even snel een knuffel voordat ik, uh, voordat ik ze zag tijdens mijn race en daarna. Maar uh, het is vooral het terugkijken van de filmpjes of zo. Ik merk dat ik... Uh, ik vond zo'n rare opmerking van Jorrit. Dat hij zei met die bronzen medaille van de team bijvoorbeeld. Zei hij, ah, deze is nog mooier dan die gouden in Sochi. Toen dacht ik, ja dag, wat een gelul. Maar het is, het is, het is echt zo. Het is... Um, ik zeg niet dat de medaille mooier is, of de prestatie, maar het, het, goud, het goud van Beijing heb ik daar met helemaal niemand kunnen vieren. Ja. En uh, het soort van samen afwachten in spanning, dat ik zo op het middenterrein zat met mijn ouders op de tribune. Zo van gaat wel, gaat het niet. En als het dan lukt dat je ja, elkaar naar elkaar toe wilt, dat, dat moment, dat is echt kippenvel. En uh, dan ben je gisteren ben ik helemaal uitgeteld. En dan zit ik in de bus, uh, of lig ik in de bus, lig ik allemaal oude filmpjes terug te kijken. En dan had, had ik zo'n. Uh, van, van Carolien, die, die meid van Team NL die voor ons alles filmt en fotografeert. Die had een soort slowmo mo gemaakt. Van allemaal beelden van Jax, heel close. Dat hij zo zat te schreeuwen en zo... Ja, toen, ik, serieus, jouw moeder net. Ik lag ook echt, wow. echt te, te, te pinken in die bus. Dat ah, dat kan je me zo goed voorstellen. Dat is niet normaal, dat kan je, dat kan je niet uitleggen. Hé, hey, Kjeld, dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de afterparty... gewoon van een wereldprestatie. Uh, ondertussen vragen we ons allemaal af... ja, hoeveel tijd heb je om daarbij stil te staan? Want je hebt al eerder gezegd van uh, wie de agenda gemaakt heeft... Ja. bij de Vraasbond... Ja. Die is, die is niet helemaal in orde. <laughs> Wij <laughs> hebben gelezen dat jij hebt afgemeld... voor het NK in Tialf. Hoe zit dat? Klopt, ja. Ja, dat is zo. Ik heb... Uh, <kliek> ik voel aan alles dat het... Uh, het uh, dat klinkt heel dramatisch... maar het, het, het, het vlammetje brandt... even niet meer. Hmm. En dat is helemaal... niet erg. En ik ga niet half gebakken... aan de start staan om... Op, om op uh, proberen te plaatsen voor een WK-sprint... waar ik eigenlijk ook helemaal niks te halen heb. Ik wil, Als ik aan de startlijn sta, dan rij ik om, de, om te winnen... of om een medaille te winnen. En dat gaat me nu gewoon niet lukken. En dat vind ik ook voor, een, voor het eerst in mijn leven helemaal niet erg. Hey, en, maar jij zegt het vlammetje brandt even niet. Hoe, hoe komt dat? Nee. Is dat puur qua energie? Of, of... Ja, gewoon, het is gewoon even helemaal leeg en op. En ik zou niet weten hoe ik me nu moet opladen in twee dagen... om, uh, om een Nederlands kampioenschap sprint te rijden. In hoeverre denk je dat dat vlammetje wel weer aan te wakkeren is? Of denk jij, nu is het ook wel mooi, bedoel je, met bent 36? Ja, Over voor een volgend seizoen bedoel je? Ja. Nee, joh, daar vind ik de sport veel te mooi voor. En uh, dat, uh, Ik wil nog veel te graag uh, mooie wedstrijden rijden. En, uh, ik kan me volgend jaar bijvoorbeeld kan ik echt wel weer... Kijk, waar ik precies naartoe ga werken, weet ik niet. Maar het zal vast volgend jaar het WK zijn. WK-afstanden 1500 meter. En of ik die duizend meter er nog bij pak, dat weet ik niet. Dat moet echt... Uh, ja, dat laat ik ook afhangen van hoe de volgende zomer weer gaat, weet je. Het is, uh, is super knap van Jorrit Bergsma hoor, dat hij uh, zeker die 10 kilometer... Kijk, die, die, die master overkwam hem misschien een beetje. Maar die 10 kilometer is echt een wereldprestatie. Alleen ik denk wel dat een lijf van 40, dat ik daar... Uh, ja, mensen vragen me: ga je nog voor de volgende spelen? Ik, ik denk niet dat ik een 1000 en een 1500... Zulke afstanden heb je gewoon ook hele andere trainingsarbeid uh, nodig dan ja. voor, een, uh, voor een duursport. en dat ga ik gewoon niet trekken. Dus ik ga nog één of twee jaar door... en dan is het mooi geweest. Maar Kjeld, jij hebt sneller gereden dan vier jaar geleden. Ja, waar. Wellicht is het in Tial, die eerstvolgende spelen. Ik ja. vind jou het type dat over een jaar kan denken... Potverdikkie, die vlam die brandt volop. Oh. Uh, jawel, en dat zal hij ook zeker doen. Maar ik rijd sneller dan ooit. Maar er zijn over vier jaar straks gasten... die we misschien nu nog niet eens kennen. En die rijden dan... 1.41 in Tiaf. En dat, durf dat te zeggen, dat ga ik nooit halen. Hey, wij zien jou nu via een videoverbinding. Heel leuk. Uh, we zien een stukje van jouw huis. We zien dat je in je badjas ah. zit lekker aan het ontbijt. Maar ja. jij hebt in Milaan ook dit tegen Mattie gezegd. Wil je een keer langskomen in de ochtend om terug te blikken op jouw Olympische carrière? Oh, ja, wel leuk. Ja, natuurlijk. Gezellig. Oké, okay, dan staat dat. Ik weet niet of je het nog bewust weet, want ja, daar kwam zoveel over <laughs> ja, dat je heen. Nou, Lijkt je leuk om een keer langs te komen? Lijkt ons erg gezellig. Uh, ja hoor. Want dan laten wij gewoon die afterparty nog wat langer duren namelijk. Dan gaan we gewoon weer opnieuw huldigen. Oh, dan, we dan trekken we dat even lekker door. Maar. Ja toch, dat is heerlijk, een goed idee. Heerlijk, um, Jij gaat volgens mij trainen, Kjeld. Ja, ik ga me nu omkleden en dan ga ik naar Tias. ja nou, heerlijk, fantastisch. We houden de beeldverbinding gewoon nog even aan. Dan kan je dat gewoon zien op uh, RTL 7. <laughs> doe dat even, ja? Ja, dat is goed. <laughs> Kjeld, dankjewel jongen, fijne dag. Goed, Doeg. Goed, hoi, hoi. Dit is het juist 16 over 9. Sjaal Mendes, Camilla Cabello, senorita.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 Yeah. Mooi liedje, Jim Gardner, Back in Music en uh, Better Man. Wat horen we zo meteen in het uh, nieuws, Annemarie? Nou, het is een uh, bijzonder onderzoek gedaan naar de, het hinneken van paarden. Het uniek geluid. Oh, ik doe het thuis vaak na. Oh ja. Heb jij ja, een goed is... paardenhuis? Ja, nou, ik heb een. Oké, okay, paardenhuis is een van de drie uh, dieren die Noah kan benoemen. Dus oh, poes. ik dacht, doe je aan hobbyhorse? Nee, ik doe niet aan hobbyhorse. Oh. Nee, nee. Poes was de eerste. Uh, Kikker is ze ook heel goed in. En paard oh, ja. noemt ze pa. En dan moet ik vaak. Uh, hi -hi -hi -hi -hi doen. Oh, Jij ja, wordt verkeerd. echt een beetje omgevraagd. Ja. En nou, daar, er is onderzoek gedaan? Er nou, is dus nu ontdekt hoe het kan dat dat hinnikende geluid, geluid is ontstaan. Ah, ja, dus wat wat ja, er precies nu... zeg maar in het paard gebeurt. Wat er in het paard gebeurt. Het ah. paard kan twee dingen tegelijk namelijk. Nou, okay. zo, ja, ja, ja. kom er maar zo bij een vent. Ook nog iemand op zijn rug? Poef. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn...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 15 plus speelbus. Ja, echt serieus? 7, 7, 7, oh, Wat een geld. 10 Wat Godverdekker me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Paas. Naar de bestseller van Myrthe van der Meer. En van de makers van Sof. BAAZ, a a z De psychiatrische afdeling Algemeen Ziekenhuis. Met Guy de Jansen in de hoofdrol. Ik begrijp eigenlijk gewoon echt niet zo goed waarom ik hier zit. Soms heeft het leven een pauzeknop nodig. Ze zeggen dat het beter wordt, maar wanneer is dat dan? Het gaat niet voor Paas. Altijd. Donderdag in de bioscoop.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 Music, goedemorgen. Het is 1 minuut voor half 10. Je staat eigenlijk maar op één plek die er toe doet. Uh, in je cabrio, hopelijk in de file. Op de A20 richting Hoek van Holland. Daar uh, is dus een nieuwe kerk aan de IJssel. En het een file van 5 kilometer door een ongeluk met 23 minuten. Heerlijke lentedag vandaag. Vanmiddag schijnt echt uh, overal de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Annemarie heeft de nou, Goedemorgen. Steeds meer mensen gebruiken hun airco om het huis te verwarmen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat ruim 80% van de airco het ding inmiddels ook in de winter aanzet. Het is namelijk goedkoper dan een CV-ketel. Ook verwarmt een airco het huis sneller. De onderzoekers waarschuwen wel voor de gevolgen een overvol stroomnet. In de Tweede Kamer begint over een het debat over de regeringsverklaring. In die verklaring staan alle kabinetsplannen voor de komende jaren. Als de verklaring is voorgelezen door premier Jetten... dan kunnen de partijen los met vragen en opmerkingen. En ruim de helft van de ne alle Nederlanders heeft in geval van nood... genoeg contant geld in huis, meldt de Nederlandse bank. Het gaat om 70 euro per volwassene. Met dat geld kun je in ieder geval drie dagen overbruggen... als elektronisch bankieren of pinnen uitvalt. Bijvoorbeeld door een cyberaanval... 1 op de 10 Nederlanders heeft helemaal geen cash in huis. kom ook echt niet aan 70 euro. 70 euro heb ik echt niet tijd. Ja, Dat is echt het advies hè, om dat oh. dus, uh, te hebben. Ja, om dat toch ergens neer te leggen. Ja, ik heb nog wat oude dollars. Maar ja. als je nou gewoon even één keer gaat pinnen... Dan ja. heb je, en dan leg je het ergens in een laadje. Ja. Even goed onthouden waar je het neerlegt. Ja, ja precies. Ja. Ja. In de fruitmand. Op de flipperkast is het meestal bij jou. <laughs> Er wordt steeds vaker ingebroken bij opticiens. Dat zegt de branchevereniging Hart van Nederland. Dieven nemen dan dure monturen of luxe zonnebrillen mee. Ook deze opticien maakte het mee en het hakte er flink in. Het is hartverscheurend. Je werkt iedere dag heel hard. En als ze dan s'nachts toch weer binnen zijn gekomen en uh, een heleboel uh, brillen hebben meegenomen, dan uh, is dat uh, is weer even schrikker. En ja, dan kun je natuurlijk ook niet meer precies zien wat er nou gebeurd is. Nee. Mm -hmm. ja. Gelukkig hangen er ook vaak wat camera's. Nou, ik maar, dacht gelukkig is het over een half uurtje, is het tien uur. Dan haalt uh, uh, oh. hij ook naar huis. In uh, totaal waren er vorig jaar vijftien inbraken ja. bij opticiën. Maar dit jaar is het in de eerste twee maanden al vijf keer gebeurd. En onderzoekers hebben eindelijk ontdekt... hoe paarden hun unieke hinnekgeluid maken. <lacht> ja. Waar, waar hoor je het? Nou, ze kunnen namelijk... Dat lijkt wel een motor. <lacht> Een uh, bekka. Wow. Ja, dat is wel een paard. De paarden kunnen namelijk tegelijkertijd fluiten en zingen. En daarmee krijg je dus dat specifieke geluid. Met hun stembanden maken ze lage tonen. Terwijl ze door hun kraakbeen samen te trekken een hoge fluittoon produceren. Joh, mag ik nog eens horen? Dat is bijzonder, want andere paardachtige zoals ezels en zebras kunnen dit dan weer niet. Door deze twee geluiden in één ademteug te combineren, kunnen paarden complexere boodschappen aan elkaar doorgeven, zoals een groet of een waarschuwing. Knap hoor. Want ezels doen natuurlijk. Ai, ai, ai, wel eens in de Nou ai, ai, maar dit is ai, ai, ai. Een ezel op ai, ai, ai. Mattie en Marieke. Hier is David Getta. We will find Impossible to tame Like Queen of my castle. Het wordt vandaag een heerlijke woensdag. Zonnetje is opgekomen. Het wordt zo'n graad of 19. Als je een beetje je best doet, kan de gevoelstemperatuur... zomaar rond de 22, 23 graden zijn. Als je een beetje uit de wind zit. Ga je doen. Deze eerste lentedag oh, van het jaar. Met druk. Ja, druk? Nee, ik heb geen ruk te doen. Oh. Uh, ik ga even sporten en daarna lekker uh, op mijn dakkastje zitten. Denk. Heerlijk. Als je uit de winst zit, zit je zo goed je op. Overigens lekker. Echt onwijs lekker. Uh, Annemarie was vanmorgen ook in uh, opperbeste stemming. Terwijl jij muziek op de radio hoorde, hoorden wij in de studio hier iets anders. Tullep en de nasjes en hier sinds De lente begint. De lente begint. Ik ken het liedje helemaal niet. Ik ken het, ik ken het niet. Nee. Oh. Van de basisschool, Annie? De basisschool. Oh. Oh. Ik ken dat niet. Manchalee. Een tulp en een nasje. Ja, ja, ja, de, de, de lente begint. Wel catchy. Ja, ik, ik, ik ken alleen ook, ook maar twee violen en een trommel en een fluit. Ik had er ook echt nog nooit van gehoord. Maar dat zingt het makkelijk mee. Hè? Ja. Vandaag is het hartstikke lekker weer. Morgen is het weer helemaal prut. Uh, morgen is ook de dag dat wij uh, ja, onze Vlaamse collega Niels. We hebben één Vlaming op de redactie. Dat is uh, Nils. Ja, we, ja, Eigenlijk ben je een beetje... Uh, we hebben een beetje jou opgenomen. Hè? Ja, een import. Import, ja. dus we zorgen voor je. Fijn Goed. dat je er bent. Jij hebt, en dat heb jij nog helemaal niet gehoord, Matty. Jij hebt mij, uh, eigenlijk de rest van de redactie... ook vorige week iets verteld. Uh, wat ik heel graag wil dat jij morgenochtend op de radio vertelt. Want Matty, dit is zo'n interessant verhaal. Het heeft te maken met dat jij op een feestje was. Ja, en ik stond daar opeens helemaal naakt... voor een paar politieagenten. Ja, en hoe dat gaat, van A tot Z... Goh. Het moment dat jij dacht op dat feestje te zijn en naakt voor die politieagenten te staan, dat is fascinerend hoe dat gaat. Er gebeuren toch rare dingen in België. Het waren echte politieagenten. <laughs> <laughs> het, het waren echte flikken. Het waren, ja, het waren zeker flikken. Het waren echte flikken. Ja, Niels, okay, je gaat het dan. morgenochtend vertellen, maar ik wil alvast vragen. Misschien heb jij het ook wel eens meegemaakt. Dat je onterecht bent aangezien voor crimineel. Laat het even weten. We hebben het ook op onze Instagram gevraagd. Dus je kunt nou, nu in de Q-app reageren. als je onterecht bent aangezien voor crimineel. of kijk even op Instagram en stuur ons daar een berichtje. en dan hoor je morgenochtend. Uh, misschien wel jezelf op de radio. en het verhaal van Niels. Alleen als je onterecht. niet terecht. Dus nee. Je mag niet bellen vanuit de gevangenis. Nee, we hoeven geen lijntje te leggen met de AB. Oké, okay, dat doen we dan vrijdag. Dus als je dan. <lacht> dan mag je bellen vanuit de gevangenis. als dus ja. je terecht bent aangezien voor crimineel. Oké. Okay. Nou eh, jongens, nog 20 minuten tot het foute uur. We uh, zeggen alvast, geniet van deze dag, hè. Tulp en en de lente begint, de lente begint. Die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek. Leg die mobiel naar nou eens mee, je geeft haar toch serieus geen tweede kans als ze elke avond weer met een ander dans. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik de naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word maar niet depressief. Oh,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 Steeds een beetje verliefd, ik word manisch depressief. Oh. Back your music en uh, break your heart. We hebben alle dagen op rijen geen tijd om met uh, menno bij te praten. We willen het heel graag, maar we ja. redden het steeds niet, omdat we niks af willen snoepen van het foutuur. Hoe is het vandaag? Nou ja, uh, vandaag hebben we dus toch drie minuten weten te regelen... Zo. om erachter te komen hoe het met jou is. Want ik wat heb moet je me eigenlijk... sinds jouw, mijn terugkomst uit Milaan... Ja, ik, ik heb gewoon nog geen kans gehad... om met jou bij te praten. Nee, nee. Er zijn ook mensen die uh, appen. Juna bijvoorbeeld. Hi Menno, ik zag op Instagram dat je aan het klussen was. Hoe gaat dat ermee? Oh ja, dat is uh, nou, een goede vraag. Leuke vraag ook. Ik heb voor ja. gordijngels opgehangen in een kamer en plinten gemaakt. Oh, wat goed. Dus af. het is best wel goed gelukt. Hoe lang had je dan die plinten al niet liggen? Er uh, dus is een nieuwe vloer gegaan. Daarvoor zaten er van die kleine plintjes, nu van die grote. Oh, dat is dus chic. Dat is best wel snel, Best wel snel gedaan. Dat is echt chic. Uh, wie... ik moet zeggen, ik heb wel eigenlijk alles uitbesteed... behalve de gordijnen en de plinten. Oh ja, want oh, dat was mijn vraag, vraag ja. inderdaad. Heb je dan alles zelf gedaan? Maar nee, je, noemt je, het het, je noemt het wat je <laughs> alleen zelf hebt gedaan. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, stukken ben ik niet zo goed in. <laughs> okay. Hebben we nog tijd voor een vraag? Wessel had ook... Had ook, had ook ja, een... ik heb ook nog vragen, maar goed, onze luisteraars gaan voor. Ja, wat, oh. Wessel? Uh, als er vandaag tijd is om aan Menno te vragen hoe het met hem is... Ja. ja, dat is er. Ja, dat is er. Dat hebben we. Wil je ja. hem dan vragen of hij het fijn vindt dat het vandaag zo ook lekker weer wordt? Ja, vind ik super fijn Ja? Naar uitgekeken. Hoe, uh, hoe ga je dat invullen, Menno? Um, maar ik hoop dat ik wel even... Kijk, ik heb niet zo'n dakter als jij waar ik vanmiddag op ga zitten. Maar ik hoop dat ik even... Wat ik altijd heel chill vind van mijn huis... Even naar het centrum van Almere stad lopen. Even ja. koffie, koffie halen en dan weer terug. Oh, en hoe, lang, hoe lang is die wandeling? Uh, zes kilometer in totaal. Oh, dat is wel lekker. Ja, even even een ja. lekker erbij op de stappen ja. tellen een ijsje. Ik las op de nieuwsites dat er ook, al wel, weer, dat er ook al wel weer ijszaken zijn... die zeggen, nou, ik hoor, gooi de deuren gewoon open. En dat, er, dat je gewoon even een ijsje vindt, toch te vroeg. Ja, vind ik vroeg. Ja, vind ik ook echt wel vroeg, hoor. Ja? Ik vind ook dat die ijs, weet je wel... Ja, ja. ja hang ik ja. er te, te, ja. te, te, te heftig in. Nou ja, het wordt vandaag geen 33 graden. Ja, ik wil ook niet niets negatief zijn, maar ik moet nog zien... dat het vanmiddag ook echt Ik ja. Wordt geweldig. is. Ik, word geweldig. ik ook. Ja. Het wordt gewoon geweldig. Ja. Ja. ja, fijn dat je zo poos. Hey, maar iedereen bij de krant vindt het natuurlijk <laughs> heerlijk om die totale historie uh, over Nederland uit te storten. Maar ik bedoel, 19 graden ja. Hebben we nog een vraag? Nee, ik, dus ik wilde vragen: heb jij nog wat wat je Menno wil vragen? Hoe het met hem is, of hebben we hebben daar nu geen tijd meer voor. Ja, jawel. Uh, volg je nog een beetje hoe het uh, is uh, qua uh, bouw van nieuwe attracties in uh, Disneyland Parijs? Uh, zeker. Ja? Ja, eind deze maand dan uh, ga ik er naartoe. Voor ja, Frozen. <laughs> Omdat Frozen opent. Ja, leuk. Ja. Heel erg leuk. Ja, Dan zijn we er nu wel een beetje doorheen. Ja, ja het zou heel lekker zijn als we morgen weer weinig tijd hebben. Uh, want, want wat hebben we nu nog te bespreken, weet je wel. Ja, ja toch? Ja, we <laughs> nou, weten het nou, niet. Nou, dit is mijn hele leven van de afgelopen drie weken mensen. Nee. <laughs> nee, ja, we okay. weten niet wat je is. Ja. We zijn toch helemaal bij. Nee, ja, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, Menno, waar kunnen we uit kiezen voor het foute uur? Uh, Bahamen, leuk. King Africa. Lekker zomers. Zo vanmiddag ijsje halen. Ha! <laughs> <laughs> Waarmee begint Mennon het Foutuur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Ondersteuning voor je weerstand? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Dagafiet of roter met vitamine C... ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle Dagafiet en roter 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de informatie op de verpakking.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 Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirby!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 deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lido voor je geld. Wat dacht je van Milner Plakken Kaas? 150 gram voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lido Plus, walnoten. Een zak van 200 gram voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Op 18 maart mag iedereen weer naar het stemlokaal.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 Meer dan 100 merken? Check. Budget-proof? Double-check. Ontdek de look die je laat stralen... voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Roosendaal. Dat is nou Shoppiness. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij Ik ben toch niet. Google Pappie. De Lulu, Gek.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 Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door Nu.nl. Met Mart Goedemorgen. De eerste echte krachtmeting voor het nieuwe kabinet Jette begint zometeen. De premier leest komend uur in de Tweede Kamer de regeringsverklaring voor. Dat zijn de plannen die er zijn. En daarna start het debat en schiet de oppositie op alles. Morgen reageert Jette dan weer. En die oppositie moet de premier tevriend houden... want hij heeft ze met zijn minderheidskabinet hard nodig... om alle plannen erdoor te krijgen.